In de Franse plaats Sedan zijn Franse en Nederlandse voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij zijn volgens lokale media zes gewonden gevallen. Eén van hen zou er slecht aan toe zijn. De meeste gewonden zijn volgens de Franse autoriteiten Nederlanders. De supporters waren afgekomen op een wedstrijd tussen SC Sedan en Bastia uit Corsica. De politie vreesde al voor een confrontatie en nam strenge veiligheidsmaatregelen... Toch brak er een massale vechtpartij uit... tussen tientallen fans van Bastia en een groep Nederlanders. De Franse politie heeft de Russische activist opgepakt... die een seksvideo van een burgemeesterskandidaat van Parijs heeft verspreid. Toch is Piotr Pavlensky niet gearresteerd vanwege die video... maar omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij. Er is inmiddels wel een officiële aanklacht ingediend tegen Pavlensky... voor het publiceren van de video. Hij zou twee jaar celstraf kunnen krijgen. In een aantal plaatsen gaat de carnavalsoptocht niet door vanwege Storm Dennis. Er worden stevige windstoten verwacht... en daarom is onder meer het Gelderse Kilder... en in het Twentse Albergen de optocht afgelast. De verwachting is dat Storm Dennis in Nederland minder sterk wordt... dan Storm Kira, die vorig weekend over het land trok. Het weer dan, het is bewolkt en er kan wat regen vallen. In de loop van de nacht geldt in het hele land code geel... vanwege de zware windstoten... Overdag zijn er perioden met regen. De wind is dan krachtig tot stormachtig. En met 12 tot 17 graden is het erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.